5 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Gynaecologen maken zich zorgen over de veiligheid en toegankelijkheid van donorsperma. Inseminatiepogingen van alleenstaande en lesbische vrouwen worden niet langer direct vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen als er sprake is van een medische indicatie, komen vrouwen in aanmerking voor vergoeding. Het ontbreken van een mannelijke partner is volgens minister Bruins geen medische indicatie. De Vereniging van gynaecologen is bang dat vrouwen nu op zoek gaan naar spermadonoren die niet zijn gescreend. Tegen Willem Holleder is levenslang geëist. Volgens het OM is hij opdrachtgever van vijf liquidaties in de periode 2003-2006. Het gaat om de moorden op Cor van Hout, Kees Houtman, Thomas van der Bijl, Willem Enstra en John Miremet. Justitie zegt dat Holleder samen met Dino Sorel en Stanley Hilles de top van een criminele organisatie vormde. Sorel is eerder al tot levenslang veroordeeld en Hilles werd in 2011 doodgeschoten. Holleder spreekt alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaten zeggen vijf dagen nodig te hebben voor hun pleidooi en dat begint volgende week donderdag. In juli doet de rechtbank uitspraak in de zaak. In Algerije zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Bouteflika. Ze protesteren tegen zijn besluit om zich voor de vijfde keer kandidaat te stellen voor het presidentschap. De verkiezingen zijn op 18 april. De 81-jarige Bouteflika regeert het land sinds 1999. Een week geleden waren er voor het eerst protesten tegen hem. Vooral jongere Algerijnen willen van Bouteflika af. Ze betwijfelen of hij nog wel in staat is het land te regeren. DNS gaat onderzoeken of duurdere kaartjes in de ochtendspits... de drukte in de trein kunnen verminderen. Welk traject NS daarbij in gedachten heeft, is nog niet bekend. De bedoeling is dat tijdens de proef een treinreis in het Daluren... dan ook goedkoper wordt. Of die prijsverhoging in de spits doorgaat, is nog niet zeker. En daarvoor moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... als concessieverlener nog toestemming geven. En ook wil de NS het plan eerst nog voorleggen aan reizigersorganisaties.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Start your engines. ZFM. ZFM. Wat zijn de beste hits van dit moment? Dit is de Top 20 met Jesse Sprikkelman. Wat zijn de 20 beste hits van dit moment? Goeiedag, we gaan ze het uh, komende uur weer op een rij zetten. Ik ben Jesse en ik heb uh, de muziek weer voor je gevolgd. Door ik weet precies wat het goed doet en wat uh, ja, de populairste hits van dit moment zijn. Daar draait het programma toch wel een beetje om. Hè? De lijst is samengesteld door middel van streamings via Spotify en andere streamingsdiensten. Ook uh, komt alles binnen wat gedownload wordt via iTunes, een andere platform waar je iets kan downloaden. Waar mij maar niet illegaal is natuurlijk. En we nemen ook de airplays mee van alle grote radiozenders. Oh ja, en het allerbelangrijkste. De lijst wordt ook samengesneld door jouw mening. Je kan je favoriete plaat doorgeven via de top20.nl. En ja, hoe vaker die doorgegeven wordt, hoe hoger die in de lijst terechtkomt. Vorige week was er ook een editie van de top 20. Niet zo vreemd, want we zijn er elke week. En dit was vorige week de top 3. Kelvin Harris, Ragon Bowman Giant. Nieuw in de top 3 op nummer 2, 5 Seconds of Summer. Youngblood en de nummer 1. Al een tijdje. Marley Starus, Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. Of het deze week weer dezelfde top 3 is, dat weten we. Binnen nu in een uurtje. We gaan beginnen. 20. Vorige week op nummer 13 in de top 20. Ze is gezakt helaas. Bibberax IMS. Everything's been so messed up lately. Pretty sorry, don't wanna be my baby. is say Fantastische plaat is dit. Ik ben de fan van Dat zegt Alfred. Via de 20nl Je kan je mening doorgeven over de platen. die op dit moment een beetje populair zijn. En ja, hoe vaker een plaat doorgegeven wordt, hoe hoger die in de lijst komt. Dat is een beetje het idee van de top 20. En natuurlijk checken we ook de download en streams en dergelijke. B-Rex staat dus op nummer 20. Even kijken wat op 19 en op 18 staat. 19. Look what you make. Deze week op nummer 19, Dancing with a Stranger van Sam Smith en Nordi. Uh, vorige week nieuw binnengekomen, staat nog steeds op dezelfde plek. En op 18, Lucas en Steven Anywhere. Daar gaat het absoluut niet goed mee. Vorige week op nummer 17, uh, 7, sorry, en deze week dus op nummer 18. Um, we gaan verder met de nummer 17 van dit moment. Die is voor uh, Steven Bastille. Dit is Grab 17. I'm down for Bastille. It's the night time bleeds into the day. Tomorrow spells across the sky and the sun's a hard Reminder why we are feeling badly human We don't know what's good for us Cause if we did, we might not do it Who knows where our limits lie We won't discover till we push it I should just walk away, walk away But it grips me, it grips me But I should call it a day Just hope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 Top 20 bekijk de hele lijst via onze website thetop20.nl 16 been dressing up I pa que lo dan. Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino. Dat je mij vertelt dat, uh, nou dat geloof ik maar gewoon, ik ben hier wel goed gelovig. Mij is namelijk ooit verteld dat het dus David Guetta is. Omdat het natuurlijk een Fransman is en dat het geen David Guetta is. Ja, dat heb ik voorwaar aangenomen. En zin in, roep ik het altijd op de radio. David Guetta dus, Bibi Rexha, J Balvin en zeg maar Name op nummer 16 in de top 20. En daarvoor hoorde je op nummer 17. Siep en Bastille en Grip, die kwam vorige week nieuw binnen in de lijst. Even kijken wat op 15 en op 14 staat. 15. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar als het zo mooi weer is als de afgelopen week, zo'n lekker lenteweekje, dan ga ik toch eigenlijk altijd wel wat harder op muziek van Post Malone. Nou ja, Hij staat nog steeds in de top 20 met Better nou op nummer 15. En Ariana Grande, thank you next, staat deze week op 14. En op nummer 13 staat Halsey, dit is Without You 13. Hey, I'm Halsey. De beste hits van dit moment in de top 20 met Jesse Sprikkelman. Check ook de top 20nl dit is without you van Helsing. Ik je je je je you je Tot 20! ...een fucking goede plaats, zeg. Ja, ik ga er echt heel erg hard op. Ik had hem laatst uh, opstaan in de auto. Toen was het ergens midden op de middag. Het was 18 graden. Ja, ik woon in het oosten van het land. Ik had het raampje opengedraaid... ...en ik hoorde Spieslers. Wat een fantastische plaats. Ja, ik vind hem echt heel erg goed. Ik ben helemaal van in de wolken. En ik ben niet de enige. Ik krijg een berichtje van Anna via dutop 20nl Ze zeggen dit wordt de zomerhit van 2019... Nou, laten we er niet te ver op de zaken vooruit lopen, maar ja, ik zie het een optie. Ik, of, ik geef het een optie, moet ik zeggen. En ook Dilla, die stuurt er een berichtje over Speechless. Ik ben sprakeloos van deze plaats. Mooi gezegd. Op nummer 12, deze week in de top 20. Speechless dus. Uh, die is van um, uh, Robus Kules, dus. En ook van Erika Atiroma. Dat is, ja, ja, de stem die je hoort. Ja, ik ken haar ook nog niet. Jij ook niet. Maar dat geeft ook niet. Vorige week is ons ook op nummer 12, dus ze dus doet het lekker. En op nummer 13 hoorde je healthy without you. Even kijken wat op nummer 11 en op 10 staat. Elf. Op nummer 11 staat at the Disco en High Hopes. En op nummer 10 staat James Arthur en Rewrite the Stars. Misschien is iets al opgevallen aan deze lijst. Volgens mij heb ik het nog niet geroepen. Maar ja, er is wat bijzonders aan de top 20 deze week. Wat? Nou, er is geen enkele plaat uit de lijst verdwenen. Nee, dat gebeurt. Soms zijn er ineens zes weg. Dat hebben we een tijdje terug een gehad. Soms is er gewoon eentje weg. Maar vandaag is er geen enkele plaat uh, verdwenen. Het enige wat dus veranderd is in de top 20. dat wat dingen verschoven zijn. En ja, normaal is dit dan het moment... Dat ik even ga eh, kijken wat er allemaal verdwenen is uit de lijst. Maar er is niks verdwenen. Dus kunnen we snel verder met de nummer 9. Die is voor Imagine Dragon. 9. You're a natural, out Toch op jouw favoriete plaat van dit moment. Via de top20.nl Hey, dit is Dan en Wayne. From Imagine Dragons. And here is our single. In De Top 20. You owe the line.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 We konden over alles praten, alles, maar alles ging over de liefde, we vergaten alles.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 Een nummer 1 hit. Vina Michel. En duurt te lang. Is absoluut niet uit de top 10 weg te slaan. Staat een hele lange tijd in de lijst. En ook deze week nog steeds op nummer 8. En nou voor die Imagine Dragons. En Natural. Die staat op nummer 9 deze week. 7. Volgens mijn contract mag ik geen voorspellingen doen over de top 20. Tenminste, mag ik dat niet uiten. Want dan denken ze dat ik het misschien beïnvloed. Ik ga toch een kleine voorspelling doen. Ik denk dat dit binnenkort nog wel eens een nummer 1 hit kan gaan worden. Hij is van mij. Voor het eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven.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 Of sex, but it's hard to bear. Uh, we don't need to go there. You don't wanna go there. I guess for me. in de top 20 6 kill I forget about the past I know how to escape my fears. Friendships only pass by. The short gone like strobe. lights With you, I feel something real. And I walk a million miles just to see. 20 beste is van dit moment. We gaan zo meteen beginnen met de top 5 van deze week. Op 6 hoort hij Martin en High on Live. En op nummer 7 Crisscross Amsterdam en Maan. En hij is van mij. 5. Jeroen noemt dit een knijten van een hit. En ik ook nog een berichtje van Emma. Ze zegt: Dit is de beste plaat die ik ooit heb gehoord. Armin van Buren, en Sam Martin en Wild Wilson. Met dat uh, melagonische piano pianoteuntje aan het begin. Ik vind hem lekker hoor. Who's on To come into the air. We can't wait to hold you and rock you to sleep in your rocking chair. Before you know it, you'll be standing, crashing around the house like bandits all day. You can't get into too much. Gewoon goed, dat is het mooie ervan. Oh, van buren dus. Sam Martin, well, oh, she's a, psycho. a little bit hier? Oh, But Psycho op nummer 4 in de Top 20 deze week. Uh, vorige week kregen we een nieuwe nummer 3. Kelvin van Harris, Rag Bowman Giant. Ik ga het je vast verklappen. Die staat nog steeds op nummer 3. En ja, mag ik weer een kleine voorspelling doen? Uh, nee, wordt hier geknikt, maar ik doe het toch. Uh, oh, dat is wel een potentiële nummer 1 hit. hoor. ja. Deep what it was. The, on the table for your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 Wait um, in the dark um. under me. So the day I die, surrender my everything 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby. Deze plaat. die uh, mogen we gerust een uh, monsterhit noemen. En dan vraag je af waarom. Nou, ja, hij staat al heel lang op 2. Hij heeft 0 op 1 gestaan. En hij is gewoon eigenlijk niet weg te slaan uit die eerste twee bladen. En dat is best wel goed. 5 Seconds of Summer Youngblood. Op 2 deze week. En op nummer 3. Calvin Harris, Dragon Bowman en Giant. En dan tijd het voor de nummer 1. En eigenlijk is dat wel vanzelfsprekend. Je hebt hem nog niet gehoord het afgelopen uur. Dus dat betekent dat Miley Cyrus en Mark Ronson nog steeds op nummer 1 staan. Met Nothing Breaks Like a Heart. Hey. De meest populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus. you on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it, but we both know it, these silver bullet cigarettes.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 Alisiris of Nothing Breaks Like A Heart is ook deze week weer de nummer 1. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip 20nl De top 20 zitten weer op. Volgende week zijn we er weer met een verse lijst. We eindigen met een tip voor de top 20. Het is verse, nieuwe, reten nieuwe muziek. Dit is Anouk. en miljoen dollar, geloof me. Die staat binnenkort wel echt in deze hitlijst. Ik zeg tot volgende week.